Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, goedemorgen Zandvoort. Met de snelheid naar Zandvoort. Tjuk tjuk tjuk tjuk want daar woont mijn die. Als je de klank van het strand hoort. Tjuk tjuk tjuk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 Dat ik niet zo weg zou kwijnen. Als ik me maar had ingesmeerd. Met een snel fijne zandpoort. Want daar woont mijn hart te diep. Als je de klank van Zee. Ze kennen alles van de vier.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 En dat gaat in mei plaatsvinden. Nou ja, dat is al een paar jaar is dat uitgesteld vanwege die maatregelen. Dus dan ja. komen we niet naar Duitsland. Maar gelukkig is dat dan nogal opgeheven. En gaat, zoals het nu ervoor staat, gaat die reis gewoon door. En, uh, nou, die, dat... die is volgeboekt. Die is volgeboekt. Dus die is daar... volgeboekt. Ja, daar kunnen we niet meer mee. Nee, nou ja, we, hebben dan, we leggen dan eventueel nog een reservelijst aan... voor het geval dat er toch mensen afvallen. Ja.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 opgeworpen heeft van, ja, dit uh, evenement mag gewoon niet verloren gaan, ja. omdat het elke keer zo populair is, dat uh, ja, in die twee dagen komen er gewoon rond de 120 mensen die er deelnemen. Ja, ongelooflijk is dat. Uh, en die heeft zich opgeworpen van, uh, ik wil het weer door gaan zetten, dus uh, met een beetje ondersteuning van, uh, van ons, uh, van het bestuur, gaat dat in uh, mei weer uh, plaatsvinden. Fantastisch. Uh, in maart, in maart. De,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 Ja, dan oh, zijn jullie wel blij natuurlijk ook met de renovatie van gebouwen kocht? Als we Zeker, kocht. want daar zit al jarenlang op te wachten. Ja, en dat gaat en, nu. Dat uh, uh, gaat nu beginnen, nou is heb alleen ik alleen de vraag: wanneer gaat de eerste steen uh, daar gelegd worden met de verbouwing? Want ja, we hoorden maar niets. En uh, de beheerder die, die, die, die, uh, zit er ook op te wachten wanneer dat gaat plaatsvinden. Maar het waarschijnlijk gaat het pas uh, beginnen om. Uh,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 En als je nou gebouwde kocht verbouwd gaat worden... dan hebben jullie natuurlijk even een pauze in de activiteiten voor een deel. Ja, tijdens de verbouwing wel, ja. Dan moeten we toch inderdaad kijken of we wat evenementen kunnen verplaatsen. Ja. Nou, laten we dat hopen voor niet. Of fijn dat het eigenlijk niet meteen verbouwd wordt na de coronacrisis. Want anders zouden we... Nou, goed, wij leggen natuurlijk contacten met andere locaties. Dus dat, ik heb er vertrouwen in. Die contacten die ik heb, die waren goed... Als alternatief, dus die hebben gezegd: van we willen jullie helpen als uh, jullie in de nood zitten en uh, in de locaties zoeken, dan uh, willen we daar wel meewerken. Dus uh, dat ziet er allemaal wel goed uit. Nou, dat is, Peter, uh, uh, goed om te horen. Uh, ja. Waar vinden de mensen informatie over wat er allemaal te doen is bij uh, de, de ouderen-seniorenvereniging? Oh. Nou, sowieso hebben wij een uh, website. Ja. Een website waar ze we ja. ons op kunnen vinden: dat is uh, www de seniorenvereniging-zandvoort.nl Nou, daar kunnen ze alle informatie vinden. Daar kunnen ze eventueel een, een aanmeldingsformulier vinden. Want we hebben natuurlijk een bijzonderheid voor dit jaar. Eh, Omdat het een loonjaar is, eh, kunnen de nieuwleden lid worden voor slechts 10 euro. Dus eh, mensen 10 euro kunt u lid worden voor de seniorenvereniging. Kunt u deelnemen aan al onze activiteiten voor ouderen en senioren? Nou, dat is hartstikke leuk, dat is een mooie oproep. Voor 10 euro kunt u lid worden van de verenig, uh, Seniorenvereniging. www.seniorenvereniging-zandvoort.nl. Uh, ja. En dan kunnen ze mee feesten uh, in de Facebook uh, uh, rond 22 november. Ja, dat kan. Als ze zich opgeven en uh, op de website staan ook telefoonnummers erbij. Dus dat uh, komt dan allemaal goed. Oké. Okay. Nou, dankjewel uh, Gerard uh, voor alle informatie. We, we spreken hier vast nog wel uh, in opmaak na die feestweek. Uh, en voor nu, nu een, een fijn weekend. Ja, hetzelfde en succes met jullie uitzending. Dankjewel. En bedankt voor de aandacht. Graag gedaan. Oké. Okay.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 Nee, ja, jongerenwerk is, is, daar zit eigenlijk, uh, hè, kijk, er zijn heel veel dingen natuurlijk uh, uh, uh, aan, aan het veranderen. Maar we hebben echt met jongerenwerk kijken we wel van, uh, ja, heel erg naar uh, preventief bezig zijn. Dus vroeg signaleren, ja, dat zijn dan van die termen uit Welzijnsland. Hè. Dat, je vroeg, dat je vroeg kijkt van, hé, hey, er, is daar er, is er wat loos, zouden we wat kunnen betekenen?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 Dus dat is enorm uh, bruisend uh, geworden. En het zit allemaal in het pand in Het is dus soms wel een beetje pas en meten. Ja. Maar, dan, maar dan echt wel. Proberen, hè, die werkers, die proberen daar echt uh, met heel erg met de preventieve bril naar te kijken. Dus groenelijke activiteit doen we wel preventief kijken. Van ja, weet je, ze weet je, hadden ja, misschien toch wat meer nodig en wat op het eerste gezicht lijkt. Hebben jullie ook uh, uh, met corona meegemaakt dat er veel jongeren zijn die op de een of andere manier aangedaan zijn uh, door corona? Dat bedoel niet de ziekte zelf, maar in hun welzijn.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 Want je merkt dat er zijn landelijke initiatieven, dat het ook in Haarlem is en nu ook en in Amsterdam, dat je dus ook als jongerenwerk op scholen komt, op basisschool en middelbare hebben dus ja. in het gesprek met het Gertebach College om te kijken ook daarvan, ja is er nou soms toch wat meer nodig dan op het eerste gezicht lijkt, dan kan het jongerenwerk daar dan wat voor betekenen. Nou dat is heel erg mooi, ja. ja. Dus er is veel, uh, veel gaande, zal ik maar zeggen.